Daarna begon een langdurig strijd om de vraag bij wie het kind hoort. De betrokkenen krijgen voorwaardelijke celstraffen of boetes. In Haarlem zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van het inbrandsteken steken van auto's. Volgens de politie zijn hiermee vijf van de vijftig autobranden van het laatste jaar opgelost. De mannen die zijn aangehouden hebben volgens de politie niet eerder autobranden gesticht. De politie zegt dan ook door te gaan met het zoeken naar andere daders van de autobranden in Haarlem. De veiligheidscultuur bij op- en overslagbedrijven moet beter. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in de Rotterdamse haven. De sector scoort stukken slechter dan raffinaderijen en chemische bedrijven. Het ontbreekt vooral aan communicatie over veiligheid en aan goede aansturing. Het TNO-onderzoek is ingesteld na misstanden bij tankopslagbedrijf Otfiel. Dan nog het weer. Overwegend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 13 graden. Morgen begint droog, later op de dag vanuit het Zuidwesten buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag... staat tussen Sassenheim en Oostgeest twee kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeer. Autobedrijf Zandvoort, Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's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 Zien ik. Jij ook. Ja, tuurlijk. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag. We zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Jongen, jongen, wat zijn we er weer? Nou, een nieuwe aflevering. Dat is altijd goed. Die went niet hier. Hé, dames en heren, als ik straks ja zeg, dan moet u de radio even flink opschroeven. Oftewel hard zetten. Ja. Ik heb namelijk een heuse première voor u vanmiddag. Ja, ja. Maak je niet vaak mee, maar ik heb een heuse première voor u. Ja, ja zeker. En dat het... is, uh, is zoiets, dan moet je de radio even flink opschroeven. Ja, zeker de fans. De fans zeker. Ja. Want wat heb ik voor u? Ik heb de nieuwe single van de Rolling Stones. Joohoo. Ja, die is net uit, Ik is gisteren uitgekomen, of misschien wel vandaag. In ieder geval hebben ze hem uh, vandaag op internet gezet. En er komt een hele nieuwe CD uit van de Stoot. Nou, het is niet nieuw. Uh, die heet Grrr. Grrr. Heet die... Ja, Grrr. Oké. Okay. En dat is een overzicht van alles wat ze tot nu toe hebben opgenomen. Het is een geweldig. Ik heb de, de, de tracklist gezien. Het is echt geweldig. Er zijn diverse uh, versies van: een luxe versie en een eenvoudigere versie. En nou als je die koopt dan heb je ongeveer alles wat de Stones hebben opgenomen aan hits en toestanden. Dat is echt geweldig. Komt ook op vinyl uit trouwens voor de mensen die dat leuk vinden. Ach. Dus het uh, is niet goedkoop, maar het is wel geweldig natuurlijk. Want je hebt dan bijna alles wat de Stones is. En er staan, uh, ik dacht, twee nieuwe tracks op. Ook nog. Ja. En daar is. En daar is die nieuwe single erin van. van. Dus ik zou zeggen, begin even met het, uh, met het opschroeven van uw volume. Ja. staat harder. Ja, heb je hem harder gezet? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Nou, daar komt-ie. Hou je vast, huiver en luister, dames en heren. Ja. Ja, ik zoek even. Hier is hij, de nieuwe single van de Stouts: Doom and Gloom. Stones. Je zou hem bijna nog een keer draaien. Maar <laughs> straks misschien. Uh, wat een plaatje hoor. Het nieuwe single van de Stones. Doom and Gloom. Van het album. Uh, van het nieuwe album wat eruit komt. Dat heet Grrrr. Hoe je dat op zijn Engels uitspreekt, weet ik niet. Het staat echt gewoon grrrr. Dus ik weet niet hoe je dat, dat op zijn Engels uh, moet, moet zeggen. Maar goed, maakt niet uit. Uh, dit is hem, De nieuwe single van de Rolling Stones. En het nummer dat heet Doom. En Gloom. En het klinkt echt als de Stones in hun beste jaren hoor. Ik bedoel, ik, ik bedoel Brown Sugar en Start Me Up en zo. Dat is het eh, volledig mee vergelijkbaar, vind ik. Hè? Vind je niet? Vind ik wel. Ja, vind ik wel. Oké, okay, nou we duimen straks oh. nog een keer, want ik vind het veel te goed. En, eh, straks doen we nog een keer na de volgende uur of zo. Gewoon door nog een keer hoe het nog moet schelen. Ja, vind ik wel. Judy knows where my Johnny has gone But Judy left at the same time So I'll cry, cry, cry, if I want to Cry, cry, cry, if I want to Cry, cry, if I want to, cry, cry, I want to. Judy and Johnny just walked was dat samen met Barbara Gaskin en Gassi Gaskin, moet ik zeggen. En dat is een oud liedje uit de vijftig jaar It's My Party, en dat hebben zij een beetje, ja, zou ik maar zeggen, een beetje modern gedaan, niet waar Dat hebben ze dus maar gedaan, een beetje modern, ja, dat kan natuurlijk allemaal, ja, vind ik wel, moet kunnen, waar ja. Nou, u weet, we draaien van alles in dit programma. Zelfs de nieuwe van de Stones. En die gaan we volgende uur nog een keer draaien. Want ik vind hem zo goed. En de volgende keer doen we hem nog een keer. Voor de mensen die hem het eerste uur gemist hebben. Ja, maar uh, dit is ook iets heel moois trouwens. Ik vind het iets heel anders. Het is Mike Oldfield. En een liedje dat heet Bells. Prachtig. Dus dat is even een rustmomentje, weet je wel. Dan heb je net die stoot gehad en zo, weet ik het allemaal niet. En dan, dan, dan even zo'n zo prachtig rustmomentje dat je even naar de keuken kan om een bakje koffie te halen. Of dat je net even tijd hebt om je, om je broodje, te, eh, broodje op te eten of je je bakje koffie... Eh, uh, naar binnen te slurpen en zo. Dat is natuurlijk helemaal, gezellig. even zo'n rust momentje. Prachtig fragment uit Tubular Brass. De eerste plaat van Mike Oldfield. En uh, dat was toen een sensatie. Alle instrumenten op die plaat speelden, die zelf. En uh, dat was natuurlijk uh, helemaal, uh, helemaal te gek. Zo, so, oké. Okay, dan gaan we nu over naar weer iets heel anders. Uh, Ansela heeft uh, de dagscene uitgezocht. En dat betekent natuurlijk gelijk dat het weer, uh, nou, uh, dat het weer uh, gaat... Uh, ja, MUZIEK Dacht ze dat hij van Bon Jovi. Crossroads heet hij. Nou, laten we maar gelijk er weer lekker ingaan. Het rustmomentje is weer voorbij hoor. Hoppa, weer opschroeven naar het volume. on another prayer, hier is Bon Jovi. Dat als de nee uitgezocht. Ja, en dat is een rock bitch. Rock bitch, zei ik. Hè? Dat je dat je niet verkeerd verstaat. En uh, dat betekent natuurlijk als die de muziek uitzoekt. Ja, dan kan je ervan overtuigd zijn dat het stevig is. Nou, dat is het dus ook. Geweldige scène uh, is er trouwens Crossroads. En er staan, uh, er staan stukken op, jongens. Nou, eh. Um daar word je echt vrolijk van. Uh, uh, ik noem een paar titels. Gewoon you Give Love a Bad Name staat er bijvoorbeeld op. En uh, uh, Bad of Roses staat er bijvoorbeeld op. En Always staat er bijvoorbeeld op. Nou, dat zijn natuurlijk uh, kanjers van nummers. Dus uh, die gaat u allemaal horen. Ja, dat uh, beloof ik u. Wat zegt u? Eerlijke ja, muziek. Ah, joh. Wie, wie, ja, dat zei, ik kreeg net ook een sms'je van iemand die zei goede muziek. Maar ik weet, ik weet niet van wie het nummer is. Dus dat is ook jammer. Kan ik niet. Uh... Maar goed, maakt niet uit. Dit is Rupert Holmes. En het is de the, the, the Pina Colada song. Ofwel, de Pina Colada song. Escape. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording. Of a favorite. Bina Kalana, dat was Rupert Holmes. En dat, nummer, dat heet eigenlijk ook nog een beetje Escape. Nou, dan weet u het helemaal weer. Um, weer. Weer. Weer. Weer. Weer. Het weer is antwoord. Het weer is antwoord. Het weer is antwoord. Ja, het is uh, vandaag toch wel echt een herfstdag hoor. Ja, vind ik wel. Het is uh, nogal bewolkt en uh, lichte regen en motregen. We kunnen alles verwachten vandaag. En uh, de wind is ook nogal uh, vrij krachtig. Kracht 5. en de temperatuur wordt ongeveer 15 graden. Niet al te koud, maar het voelt wel heel erg voelt herstig aan en het ziet er ook herstig uit. Met die wind en regen en zo. Ja, ja. En, en, uh, en de blaadjes vallen van de bom. Ook al, ja. Ja, Ik ben blij dat ik jullie mijn boom uit de tuin op weg laat halen. Want het nou, scheelt me een hoop vegen. Dat mag ik wel zeggen. Uh, het scheelt mij een hoop vegen, bedoel je. Oké, we zullen het over de rolverdeling niet hebben op de radio. Ik... <lacht> uh, la, la, la, la. Ja, en wat betreft uh, de zaterdag. Ja, het uh, wordt morgen echt een uh, hele beroerde dag qua weer. Uh, veel regen. En de temperatuur zakt naar 12 graden. De wind neemt wel iets af naar kracht 4 uit het zuiden. En uh, zondag lijkt toch iets beter te worden. Uh, het is wel bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Maar uh, er is ook wat meer ruimte voor de zon. En uh, het, uh, ja, Al met al is het dus echt een herfstweekend. Lekker weer om... Uh, thuis bij de kachel te krijgen. Ik vind dat zo'n zo waanzinnig uitdrukking. Er is ruimte voor de zon. Hallo, die zon bepaalt zelf zijn ruimte wel, hoor. Dat die, die aarde nou zo eigenwijze nee, zon... Nee, dat het hem niet. Dat hij weer wijze dat hij er af en toe wolken blaast. Maar die ruimte, die zon, die heeft zijn eigen ruimte, hoor. De hele ruimte <lacht> gaat om de zon. Doe ik altijd alles nou, uitleggen. niet de hele ruimte, zou niet best zijn. Het hele universum om één zonnetje. Ik moet alles uitleggen. Stel mager hoor. Die gaat kennelijk iets helemaal niet, eh, niet zoals het moet, dus gaan we maar even dan, wat eh, anders doen. Wat alles worden we van alles door elkaar. En ik denk dat hier iemand een grapje uit heeft gehaald met deze eh, computerfile. De RG's. Oh, honey, honey. is uh, niet helemaal goed met die uh, file, met dat uh, liedje van, uh, van Fleetwood Mac. Dus, uh, maar goed, ik heb alweer een andere glaas aan. Het komt allemaal wel goed hoor, maak je geen zorgen. Uh, we hebben alles onder controle, die waar. Ja, we hebben alles onder controle. We hebben alles onder controle? Ja, we hebben alles onder controle. Natuurlijk hebben we alles onder controle. Natuurlijk. bedankt Ja, we hebben aan de telefoon uh, onze razende, onze razende reporter. De heer uh, J. Van Vanes uh, TZ. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, uh, mevrouw en meneer, neem ik aan. Goedemiddag, Joop. Ja, ja, ja. Goedemiddag, Joop. Maar, maar uh, ook, ook wat je draaide in plaats van Vleetbal Mac, dat is uh, ook een toppel, hoor. er is allemaal mis mee. Nee, dat is allemaal niks. Nee. Nee, dat is allemaal Gewoon lekker, de muziek. Oh. Hoe vond je de nieuwe Stones? Goed, hè? Ja, ja. Wat een plaat, hè? Ja, ja, we gaan hem straks, straks nog een keer draaien, hoor. Want we zijn, ik ben zo enthousiast. We gaan hem straks het volgende uur gooien, hem er nog een keer keihard in. En dan moet heel Zandvoort hier allemaal op ZFM zetten. En allemaal die, de, de, die radio vol, dat hij door heel Zandvoort heen schuift. Dat lijkt me een mooi plan. Ja. Maar voor alle kroegbazen, hij staat op YouTube. Dus voor alle kroegbazen die vanavond hun publiek, publiek willen verrassen... met, uh, met een nieuwe Stones-single, hij staat ja, op YouTube, ja, ja. hoor, oh, jongens. Echt Helemaal goed. Ja, kijk, je weet, Ruud, ik, ik ben een Stones-fan. Ja. ja. En iets minder van, van de Beatles, maar... Daar hebben we het nou, dan jongen. Ja, maar dat kan, ik ook wel eens, dat kan ik ook echt waarderen, hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar, maar hier, ben ik, hier ben ik heel blij om. Ja. Laten we het over gaan hebben. Over He? de Beatles. Het gaat over de putquiz, die vanavond is bij Café Koper. Ja. Eens in de, in de maand, dus over het algemeen, Nee, niet over het algemeen, dus gewoon de tweede vrijdag van de maand. Eh, organiseert de Café Koper aan het Kerkplein een uh, putquiz. En dat is ontzettend leuk. Is echt heel leuk. Dan kan je met een ploeg meedoen. Dan krijg je een transponder. Dat wordt op een hele, hele grote televisie worden er. Uh, ...vragen gesteld, daar kan je op reageren. A, B, C of D. Dus multiple choice. Goed, wat zit er altijd bij? En degene die gewoon de meeste punten krijgt, die wint die hele avond. Maar, <coughs> sorry, ze doen drie rondes. Heel erg leuk. Dat is al voor het derde seizoen dat ze daar bezig zijn. En uh, uh, ja, ik ben de gelukkige die dat mag presenteren. En uh, dus... Uh, dat is alleen maar een goede reden om ook even langs te komen. De ja, het is in helaas dat ik moet spelen vanavond, anders kwam ik langs. Zeker weten. <laughs> nou, dan stel je eentje van gewoon. Lekker. Nee, die moet met mij wacht, mee. Je bent van harte welkom, of moet je mee met Ruud? Ja, natuurlijk. Ja. Je moet mijn overhemd strijken en mijn schoenen poetsen. En... Ja, ja, ja, ja. En een handje vasthouden terwijl, terwijl je een piano speelt. Ja, of keyboards weet het. tegenwoordig weet ik wel. Dat veel. kan toch niet, Joop? Ik speel met twee handen. Ik kan ze toch niet één hand vasthouden? Dan oh ja, er, er, zit ook wat, er zit ook wat in, ja. oké. Okay. Kan er ook maar, naast gaan okay. zitten, hè? Kat hem, ja. hè? Ja. ja. <laughs> maar oké, okay, goed, jongens, dit is, dit is echt heel leuk. De, de, de, de, de, de, de, mijn piepen gaat af. Die ga ik nu even uitzetten. Um, het is, het is heel leuk. Het begint om 9 uur in Café Koper. En je kan met een ploeg inschrijven. Dat kost 2,50 per persoon. En uh, ja, dat het, uh, het is geweldig. Niet al drie jaar. We hebben veel vaste ploegen, maar ook busselende ploegen. En uh, uh, um, ja, het is echt uh, voor de eer natuurlijk. Maar er zijn ook hele leuke prijzen. Maar, dan moet ik eerlijk zeggen... ...dat uh, Maaike Koper, een van de mede-eigenaren van Café Koper... Uh, ...ook wel eens een keertje een, een, een beetje een valse uh, prijs wil uitdelen. Want vorige keer, dat was dus in uh, september... ...toen uh, had ze de eerste drie prijzen voor de laatste drie ploegen gemaakt. Ja. Dat ja. is leuk. Je ja. kan het altijd verwachten bij haar. Er gebeuren dingen en die, die zijn ontzettend grappig. Um, nogmaals, vanavond om 9 uur bij Café Koper. Ja. Het duurt ongeveer tot, ja, laten we zeggen, tussen half 12 en, en 12 uur. Het zijn, het zijn drie verschillende quizzen. Uh, en het zijn algemene quizzen. Common knowledge. Je moet okay. dus gewoon van het een en ander weten. Het is sport, het is algemeen, het is politiek, het is film, het is muziek. Van alles nog wat. En dat en, is, uh, elke nee, is elke vrijdag? Elke tweede vrijdag? Tweede vrijdag van elke maand. Ja. Ah, okay. Elke tweede vrijdag van iedere maand. Okay. En dat duurt dan vanaf uh, september dus. We hebben er eentje gehad nu. Uh, tot en met, uh, ja, we zullen zijn mei. Ik denk tot mei. Misschien juni, maar dat weet ik niet zeker. Het ligt eraan, net aan wat, wat uh, Café Koper wil. Uh, uh, ontzettend leuk, echt waar. En uh, als jullie een keertje vrij zijn, dan moet je gewoon een keertje langskomen. Ja, dat doen we zeker, als we een keertje vrij zijn natuurlijk. Maar ja, ik zit zelf elke tweede vrijdag in Beverwijk in een zaak te spelen. Ja. Maar wie weet. Wordt word er voerlijk Ruud? Wordt ja, er voerlijk? ja, ik kan me niet de tweeën delen. Maar goed, vanavond om 9 uur dus aan uh, waar, waar zit het op weer? Kerkst, hoe heet dat daar? ook. Kerk, Kerkplein. Kerkplein heet het daar, oh, ja. Oké. Okay. Nou, en de zand voor de skinner, dat gewoon, Ruud. kopen, Kerkplein. Ja. Ontzettend leuk, echt waar. Moeten ze gewoon een keertje komen moet doen? Moeten ze gewoon een keertje komen doen. En een quizvraag vanavond is: hoe heet de nieuwe singer van de Rolling Stones? Nou, dat is ja. helemaal goed. <laughs> nou, dat dat moet, Dan moeten ik, ze het laat ik, dat, en nog, dat Ik dat het weten, dat weten. Laat ik daar nog even iets op zeggen. Ja. Um, zodra Mike Koper haar computer aansluit op het internet... krijgen ze drie nieuwe quizzen. Jij ja. hebt ze nog nooit gezien. Die heb ik nog nooit gezien. Dus daar kennen alle twee de antwoorden niet. Ja. En dat is juist zo spannend. Ontzettend dus leuk. leuk. Goed, vanavond dus. De pubquiz. En dat wordt een, een, gezellig, een gezellig gebeuren, toch? Ja, echt waar. Oké, okay. nou, we gaan weer lekker verder met muziek. Jou, bedankt voor de informatie. En uh, we spreken hier weer gauw. Dankjewel. Ja, tot de volgende ja. keer. Hoi hoi. Tot bye bye. Bye. Bye hoi. Fifth Dimension. The Age of Aquarius. Kijk, let the sunshine in. Ja, laat die zonneschijn maar binnenkomen hoor. Nou, ja, zullen we dat dan met z'n allen even hard zingen? Misschien helpt het. Nou, ik denk eerder dat hard blazen meer helpt. Het was, ja, uh, uh, yeah, die waren het. Fifth, fifth Dimension was dat. Een cover natuurlijk van, uh, van, uh, van, een, uh, van een aantal songs, twee songs uit de musical Hair, Maar dat, is hier natuurlijk, dat was hier natuurlijk al lang duidelijk. gebellet van Ron Bon Jovi met Richie Zambora op gitaar natuurlijk. Geweldige plaat jongens. Vind ik wel. Ja? Vindt u het ook? Ja, vind ik ook. Goed. schieten uh, we, we, we, we, we, we schiet alweer op met het eerste uur. En uh, tweede uur wordt natuurlijk wel weer spannend. Want na het cabaretfragment, wat we natuurlijk altijd om één uur doen... gaan we toch weer die nieuwe single van de Stones draaien... die wij in première hebben vandaag. Ja, we zijn het eerste radioprogramma van CFM die hem hebben. Tenminste, ik denk van wel. Misschien ook wel niet. Maar uh, ik doe net alsof het wel zo is. In ieder geval, straks krijgt u het nog een keer. Die nieuwe single van de Stones, Doom and Gloom. Een fantastische plaat. Uh, die uh, terug gaat naar de, de beste jaren van de Stones. Als je dat nummer zo hoort, ik ben er helemaal weg van. Ik vind het echt geweldig. Oké. Okay. Toch maar even Fleetwood Mac. Go your own way. die 76, en deze deed het uh, deze deed het tenminste wel. Die vorige een beetje raar, hein? dreams en zo. Maar... maar op naar het nieuws en het weer van uh, 1 uur. Dus ik zou zeggen tot zo. Eerst een leuk cabaretfragmentje en daarna weer de nieuwe single van de Rolling Stones. Konden het maar vast dan. Dus kunt u straks uw radio weer op volle sterkte afstellen. Want dat zou ik doen. Heel Zandvoort als ze luisteren. Allemaal die radio straks helemaal op volle sterkte. dat die zin van de stal door heel Zandvoort galmt. Dat zou wel mooi wezen. Oké, okay, tot zo.